1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met Max. Nee, sorry, merkstratege. Dat is zijn functie, Martin de Munnik. Die onderzoekt wat er met onze hersens gebeurt als we reclames zien. Nu het NOS Journaal, Jan van de Putten. Goedemiddag, laatste loodjes in overleg over pensioenakkoord. Schilderijen ontdekt van 17e meester Oudenburg. En Brussel stemt in met staatssteun SNS. In het noorden is er nog wat regen, verder is het droog... af en toe komt de zon erdoor en het wordt ongeveer 8 graden. Vanavond gaat het hard waaien, bij zee eh, vooral komende nacht... daar misschien wel stormachtig en het gaat ook weer regenen. Morgen dan nog enkele buien en ook wat zon... en het wordt dan plaatselijk 10 graden. Eerst naar Den Haag, want daar vindt op dit moment... het laatste overleg plaats over het af te sluiten pensioenakkoord. Bij het ministerie van Financiën, verslaggever Peter Blok, is het er al soms Peter? Nee, het pensioenakkoord is er nog niet, maar wat niet is gaat heel snel komen. Waarschijnlijk binnen een half uurtje is het wel zover. Dan is er eindelijk na weken van onderhandelingen een pensioenakkoord. Een pensioenakkoord tussen het kabinet, de regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid met D66, de ChristenUnie en de SGP. Ja, en dan zijn er altijd nog wel dingetjes die het laatste moment geregeld moeten worden. Puntjes op de i, ja. Maar in ieder geval uh, uh, zijn ze het in grote lijnen met elkaar eens geworden. Dat is inmiddels al uh, duidelijk. Je mag minder belastingvrij sparen voor je pensioen, maar toch iets meer dan het kabinet aanvankelijk wilde. Daarvan zouden vooral jongeren de dupe zijn. Nu mag je toch ietsje meer opbouwen. Ja, daarmee kun je weer iets meer sparen voor je pensioen in de hoop op meer geld aan het eind van de rit. Meer geld in de toekomst. Ja, de verwachting is dat nu ook de pensioenpremies omlaag gaan. Dat is nu goed voor onze portemonnee. Keiharde garanties daarvoor zijn er niet, maar het lijkt wel een logisch gevolg. En uh, zometeen zijn ze er wel uit, denk je? Hè? Ja, het is uh, nou een half uurtje, denk ik, en dan uh, weten we het zeker. En dan is er dus eindelijk na weken van overleg hier een pensioenakkoord. Peter Blok in Den Haag. Een bijzondere ontdekking in Amsterdam, in het museum Ons lieve Heer op Zolder. Vijf schilderijen van het museum, uh, die er dus al waren, blijken te zijn van meester Rombaut Uilenburg. En dat was een bekende van Rembrandt. Erik Luffler is conservator tekenkunst... bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. Goedemiddag, meneer Luffler. Goedemiddag. Hoe bent u erachter gekomen dat dat schilderijen van Uilenburg zijn? Nee, wij ontdekten bij toeval in een uh, Nederlandse particuliere collectie... een 400 jaar oud uh, boek met tekeningen... dat altijd is vererfd binnen doopsgezinde families. En uh, dankzij dat tekenboek hebben wij uh, ook de krisaijes... in onze lieve ja. Heer op zolder kunnen toeschrijven... aan. Uh, Homboud Uilenburg. Homboud Uilenburg is de broer van Hendrik Uilenburg. En die had de werkplaats waar Rembrandt in 1631 zijn Amsterdamse carrière zou beginnen. Saskia Uilenburg, die later met Rembrandt trouwde, was een nicht van beide broers. Die zat dus heel dicht bij het, het kunstvuren, om het zo maar te zeggen. Maar in dat ja. schetsboek, daar, stond, daar stonden afbeeldingen die leken op die schilderijen? Het is een uh, ingewikkeld uh, verhaal dat te maken heeft met... Uh, Archiefstukken en ook stilistische overeenkomsten. Maar uh, het is duidelijk dat dat schetsboek. stamt uit de werkplaats van Ronboud Uilenburg. En daarin vinden we veel elementen terug van de Grisailles. in onze rivier op zolder. Noemt u een en voorbeeld. Nou, uh, het gaat om uh, hoofden, handen, maar ook uh, gehele composities en de techniek. Dus zeg in, maar uh, in, uh, in, uh, in, uh, in grijs tinten op een effe uh, ondergrond. En in het Rembrandthuis hangen altijd al uh, sinds een aantal jaren twee grisailles van Rombard Uilenburg. Daarvan weten we zeker dat ze van hem zijn. En die kunnen we nu dus dankzij die tekeningen verbinden... met uh, vijf kleine paneeltjes in, uh, in onze libereer op zolder. En daar, die hingen daar al sinds 1961, heb ik me laten vertellen. Toch ja. wel een bijzondere ontdekking dan. Ja. Nou, jarenlang was het een groot raadsel uh, wie ze had uh, gemaakt. Er waren verschillende Nederlandse kunstenaars genoemd. Oomwoord Uilenburg is een voor de hand liggende optie, omdat hij uh, veel van dit soort reeksen met Bijbelse voorstellingen maakte. En uh, in de inventaris van Hendrik Uilenburg, dus de man met de werkplaats van Rembrandt laten zorgen werken, worden ook veel van dit soort reeksen vermeld. Waarschijnlijk staan deze vijf paneeltjes daar ook uh, tussen. En het bijzondere is Rombard Uilenburg, die werkte in Duitsland, in Polen, niet in Nederland, maar hij had veel contact met zijn familie. Zijn uh, kleine schilderij stuurde die dus uh, ook naar Amsterdam. Kijk eens, en zo is het allemaal toch weer goed gekomen en weten we nou hoe het allemaal zat. Ik dank u wel voor de uitleg. Erik Luffler van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. Dan gaan we het hebben over SNS. Brussel is namelijk akkoord gegaan met nationalisatie en redding van bankverzekeraar SNS Reaal. Die redding is getoetst aan de regels voor staatssteun. De bank moet worden opgesplitst. Een aparte bank, een aparte verzekeraar. Dat was allemaal al duidelijk. In het herstructuringsprogramma van de bank stond dat ook allemaal. En dan is toch de vraag, economie-redacteur André Meijnenmaat... daar hebben ze best lang over gedaan om dat allemaal te besluiten nu. Ja, maar het was ook best ingewikkeld. Want je zou kunnen zeggen, SNS is voor de tweede keer gered. Eerst kregen ze staatssteun in 2008, een hoop geld. Met allerlei voorwaarden eraan verbonden. En vervolgens, een aantal jaren later... wordt ze helemaal genationaliseerd. Dubbele staatssteun dus. En dus een dubbel groot probleem. En dus kijkt Brussel daar heel zorgvuldig naar... of hier geen gekke dingen gebeuren. Allerlei regels bestaan ervoor om zo'n staatssteunoperatie te toetsen. Eh, nou, daar moet een herstructureringsplan worden ingediend. Dat gaat enige tijd overeen om als bank te zeggen... Nou, oké, okay, we hebben een probleem, hoe gaan we... Oplossen. Denk aan de vastgoedactiviteiten uh, die zwaar verlieslatend waren en de bank trokken. Hoe gaan we om met de bank en hoe gaan we om met de verzekeringsactiviteiten? Nou, dat indienen, opstellen, bedenken, daar gaat enige tijd overheen. Vervolgens moet Brussel erover na gaan denken, alles toetsen. Daar hebben ze ook een leerkurve om het zo te zeggen, want er zijn meer banken geweest in Europa de voorbije jaar die genationaliseerd zijn, met staatssteun overeind gehouden. Dus uh, men kijkt wat hebben we daarvan geleerd, wat deed in het verleden goed, wat kan uh, of minder goed en wat kunnen we beter doen. Nou, een van de zaken die in het verleden wel gebeurd is... waar bijvoorbeeld ING veel last van heeft gehad... is van, ja, jullie bestaatsteun gekregen... dus mogen jullie niet langer concurreren... met bijvoorbeeld hypotheekrente of met spaargeldrente. Nou, dat is, uh, lijkt heel sympathiek... Uh, in de zin van uh, de bank aan, aan de knoet leggen... want een staatsbank uh, die kan zeg maar, veel gemakkelijker aan geld komen... dan een, een niet uh, door de staat gesteunde bank. Maar dat zorgt er wel voor een enorme verstoring... van de concurrenties op de bank en de spaarmarkt. En dus uh, pakte dat eigenlijk aan voor rechtsuit. Nou, SNS hoeft bijvoorbeeld niet aan zo'n uh, voorwaarden... Te voldoen. Dus je mag het dus vrolijk met hypotheekrente en met spaarrente gaan stunten. Uh, maar wat ze wel moeten doen, is de bank opsplitsen in een bank- en verzekeraar. Dat was al bekend. Het moet aan elkaar gehaald worden. Het is ook een achterhaald model, want ook ING moest zich opdelen. Dus ja, uh, groen licht voor. Maar het kost enige tijd om het allemaal uit te puzzelen. Ja, goed. Dat is nou toch zo'n beetje gebeurd dan. Economie-redacteur Anderbijnenma, dankjewel. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. We gaan het hebben over de langdurige zorg. Daar wordt de hele dag over gedebatteerd in de Tweede Kamer. Ze hebben het hartstikke druk in de Tweede Kamer. Maar Marcel Bril volgt dat debat in elk geval. Het is een ingewikkeld onderwerp, die langdurige zorg. Marcel, wordt het al ja. helemaal duidelijk welke gevolgen dit allemaal gaat hebben... voor de mensen die daarmee te maken hebben? Nee, nee er zijn op dit moment nog een heleboel vragen die open liggen... en dus onbeantwoord. Uh, daar zit ook wel een zorg hoor, bij eigenlijk alle partijen. Wanneer komt er nou eens duidelijkheid over de gevolgen van die veranderingen? en de bezuinigingen, want er wordt wel heel veel gepraat... maar onzekerheid blijft dus nog. Maar toch wordt het soms ook wel heel concreet in het debat van vandaag. Bijvoorbeeld wil de meerderheid van de Tweede Kamer... dat de zogenoemde focuswoningen eh, hoe dan ook moeten blijven bestaan. En dat zijn groepen hulpbehoefenden... die min of meer zelfstandig bij elkaar wonen... gewoon in een wijk met altijd hulp om de hoek. Nou, die mensen kunnen dus gewoon blijven wonen... hoe ze nu blijven wonen. En dat was wel een van die concrete dingen die naar voren kwam tot nu toe. Ja, Gisteren een akkoord tussen de staatssecretaris en gemeenten... want die kregen een grote taak bij die, zorg, uh, die zorgtaak. Um, ze krijgen ook extra geld om het allemaal uit te voeren. Hoe is dat in de Kamer gevallen? Erg wisselend, kan ik zeggen. VVD en PvdA, coalitiepartijen, maar ook partijen als D66 en de ChristenUnie. die zijn blij dat de gemeenten weer aan boord zijn uh, na die deal. Want zij waren het niet eens dat de persoonlijke verzorging van mensen... die ook medisch behandeld moeten worden... Uh, dat die naar de zorgverzekeraars zouden gaan... Dat de zorg zorgverzekeraar het uit zou moeten gaan voeren. Nou, ja, gisteren kwam er een pot geld van staatssecretaris van Rijn... voor de gemeente beschikbaar. En toen was de koepel van gemeente tevreden en weer bereid... om mee te gaan werken aan die uitvoering van die ingewikkelde taak. Nou, bij andere fracties, de altijd zo kritische fracties van de SP en de PVV... zeggen ze verbijst te zijn over het gegeven dat er opeens geld beschikbaar is. Laten we even luisteren naar Renske Leijten van de SP... die in debat ging met de PvdA-kamerlid Otwin van Dijk. Ik ben wel benieuwd wat uh, uh, de heer van... Dijk ervan vindt dat uh, opeens blijkt dat er uh, 410 miljoen beschikbaar is. Wat vindt de Partij van de Arbeid ervan dat de Kamer daar nooit over geïnformeerd is? En dat dat nu wel wordt ingezet om een fooi te geven aan de gemeente? De heer Van Dek. Ik vind dat geen fooi. Ik vind dat problemen constateren en ze oplossen. En daarvoor zijn we uit elkaar, uh, uiteindelijk ook met elkaar de politiek in gegaan Of willen we ook mensen helpen? Dus ik vind dat geen fooi. Ik vind het juist een goed probleem oplossen. Mevrouw Leijten. dat is niet alleen een fooi, het is ook nog eens. De Kamer verkeerd informeren over de ruimte die er is. Want als je 410 miljoen op de plank hebt liggen vanaf 2015... dat komt als een duveltje uit een doosje naar voren... en de staatssecretaris kan mooie sier maken... terwijl hij de bewoners van de instellingen weer in de kou laat zitten... dan vind ik het eigenlijk een godsbed dat de Partij van de Arbeid hier zegt... dat het een oplossing is. U zou zich moeten schamen. Nou, dat deed Otwin van Dijk niet. Hij verwees naar het antwoord van de staatssecretaris van Rijn. En dat komt later vanmiddag. Marcel Bril in Den Haag. De Tweede Kamer is tegen bindende contracten tussen de Europese Unie en de lidstaten. In Brussel zijn plannen om contracten af te sluiten, waarin bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over economische hervormingen. Het kabinet noemt contracten een potentieel nuttig instrument... maar een kamermeerderheid van regeringspartij VVD... en oppositiepartijen SP, PCV, ChristenUnie, SGP en Partij van de Dieren... Eh, voor de dieren is daar enorm kritisch over. VVD-woordvoerder Verheijen zei dat je wel politieke afspraken kunt maken... maar dat juridisch bindende contracten niet aan de orde zijn. Laat ik helder zijn, voor de VVD is het budgetrecht van dit parlement... niet onderhandelbaar.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 Gisteren stemde het parlement al in met een eerste versie van die wet, en met die nieuwe amnestiewet wil president Poetin het twintigjarig jubileum vieren van de Russische Grondwet. De politie is een onderzoek begonnen naar een vrouw... die haar baby te koop aanbiedt op Facebook. Vrouw uit Culemborg. Ze schrijft dat ze zwanger is... maar dat ze niet nog een keer een abortus wil ondergaan. De vrouw vraagt vervolgens wie belangstelling heeft... om de baby na de geboorte tegen vergoeding over te nemen. En dat zou ze doen om de baby uit handen te houden van jeugdzorg. Dat bericht op Facebook is maandagochtend geplaatst. Dezelfde dag kreeg de politie al meldingen van bezorgde burgers... en de politie neemt de zaak zeer serieus. In Zaandam woedt een grote brand in een loods met kaas. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Afgelopen nacht was in Zaandam ook al brand in een loods. Dat pand is volledig uitgebrand. Tien auto's en een vrachtwagen gingen bij die brand verloren. En de brandweer onderzoekt nu of er brandstichting in het spel is. Het vuur zou op twee verschillende plaatsen zijn begonnen. Of er nog een verband is tussen die twee branden in Zaandam... dat uh, is tot nu toe onduidelijk. Uh, in Zaandam is Matthijs van der Wiel. Matthijs, wat zie je daar? Ja, enorme zwarte rook en ook vlammen die door het dak heen staan. Hier aan de overkant van het kanaal in een uh, oud pand is het van uh, dit uh, kaasbedrijf. Een uh, brandweer met stilman en een hoogwerker met de grote waterstaal proberen ze nu voorkomen te voorkomen dat de brand overslaat naar panden in de omgeving. Maar uh, ja, ik zie er ook niet toenemen. En wat ik je net zeg, ja, die vlammen die slaan op spectaculaire manier uh, door het dak. Je had het over auto's. Nou, uh, er staan dus auto's daar in een uh, loods. Een uh, loods die naast het pand dat in, de, in brand staat geparkeerd staan, als ik het goed begrijp. Een mooie donkerblauwe Ferrari sta ik net naast. Die is gered, maar er zouden nog veel meer andere verzamelen... Auto's. Mooi ook, oude auto's uh, daar in dat pand staan. En de reeks van de eigenaren in de eerste plaats, dat die verloren gaat. En ik sprak net een meneer die uh, op het circuit raced, een, een, een, een professionele raceauto heeft, die ook daar geparkeerd staat... En die maakte zich ook verschrikkelijke zorgen of die auto wel behouden kon blijven. Dus dat zijn de zorgen van de eigenaren en de mensen die daarbij betrokken zijn. Er zijn heel veel mensen omheen te kijken naar die enorme soort rookkolom hier op dat industrieterrein in Zaandam. Matthijs van der Wiel zag het allemaal gebeuren voor zijn ogen. Dank je wel. Het is 14 over 1. En Jolande van der Velde, hoe is het op de weg nu? Een file nu op de A7, Jan. Van Hoorn naar Zaandam bij Purmerend Zuid 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht vanwege een spoedreparatie. Er was een aanreding op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond nog 6 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. En dit zijn de hoofdpunten van deze uitzending nog een keer. De laatste overleg is aan de gang over het pensioenakkoord. Dat kan elk moment zover zijn. Schilderijen ontdekt van 17e meester Uilenburg. En Brussel is akkoord met de nationalisatie... en de redding van bankenverzekeraar SNS Reaal. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg en lunch. Goedemiddag, taalglas. U spreekt met Anouk. Ik weet niet of ik u wel mag bellen. Uh, sorry? Ja, u staat niet op mijn groene kaart. Autoruitschade? Kom maar langs. Ook al staan we niet op uw groene kaart.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 Wilt u uw favoriete commercial van het afgelopen jaar ook terugzien in de show? Ga dan nu naar stergoudenlookie.nl en stem. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Ik allemaal een werklunch met Max tegen Martin de Munnik. Die onderzoekt wat er met onze hersens gebeurt als we reclames zien. De reportageserie In de Praktijk is er. Een op de tien kinderen groeit in Nederland op in armoede. In onze reportageserie zoeken we uit wat dat dan precies betekent. Onze hoofdpersoon is bijstandsmoeder Carlin de Liesker. En zij legt het uit. Ja, gewoon je voelt je helemaal buitengesloten. Je voelt je echt ja, heel vervelend. En dom en uh, schuldig. En uh, ja, wat nog niet meer allemaal...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 Morgenavond wordt de Gouden Loekie uitgereikt voor de beste reclamespot op tv. En eerder deze week kreeg Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden de Lodenleeuw. Dat was voor de meest irritante BN'er in de reclame. Ik ben het daar persoonlijk helemaal niet mee eens. Dus ik vind het een hartstikke leuk filmpje. Maar goed, die prijzen zeggen niks over het succes van de reclame. Misschien is dat spotje van Maarten, voor mensen deed hij dat, juist heel effectief. Merkstratege Martin de Munnik onderzoekt dat soort dingen. En doet hij op een hele bijzondere manier. Reclame was heel lang het terrein van psychologen. Maar de Munnik gaat nog een stap verder. Hij doet neurologisch onderzoek naar wat er met onze hersens gebeurt. als we al die reclames uh, zien. Dan meneer de Munnik, hartelijk welkom. Um, welke reclame gaat, wat u betreft, die gouden Doekie winnen? Oh ja, uh, het begon toch grappig met, uh, uh, u zegt uh, de beste reclame... maar het is natuurlijk de leukste reclame, ja. niet per definitie ja. de beste. En, dat, nee, precies. De, en uh, dat is nou eigenlijk hoe wij jarenlang hebben gedacht met elkaar. Wat leuk is, is ook goed. Maar um, ja, de laatste tijd begrijpen we dat de entertainment komt pas na de reclame. reclame moet verkopen, ja. daar wordt het voor gemaakt. Dus uh, de leukste reclame is dan grappig voor uh, wat er morgenavond plaatsvindt... de mensen die daar zitten. Ja, wat, wat, vind, wat vond u de leukste reclame dan van de afgelopen ja, tijd? Ja, de leukste reclame, uh, dat gaat altijd. Dat is de, de miljonair van, of uh, de gevallen miljonair. Ja. Uh, ja. Erg leuk. Ja. Uh, en dat is natuurlijk knap om te zien hoe dat zich uh, continu herhaalt ja. en uitbreidt. Uh, Albert Heijn, uh, Harry, Harry Piekema is natuurlijk altijd weer, ja. weer grappig. Filiaal'sje. Uh, ja, precies. Ja. En, uh, maar zijn dat dus, die, zijn, zeg maar, die vallen dan in de categorie leuk in ieder geval, maar zijn ja. ze ook goed? Oh, niet per definitie, uh, sinds we met MRI-scanners in het brein kunnen kijken. Uh, dat gebeurt eerst op wetenschappelijk en nu dus ook op commerciële basis. Ja, zie je dat uh, sommige leuke reclames ook goed werken... maar ook sommige irritante reclames goed werken... maar eigenlijk een, uh, een wet van Mede en pers is dat zeer zeker niet. Nou, u hebt heel veel van die reclames onderzocht... Ja. Ook, ook die genomineerd zijn voor al die ja, prijzen... Meer dan 500. van de afgelopen jaren ook. Ja. Hè? En uh, dan blijkt dus dat ze eigenlijk helemaal niet zo effectief zijn altijd. Dat klopt. Ja, de meeste reclames, en dat is schrikken geblazen... de meeste reclames zijn niet effectief. Helemaal ja, niet? Nou ja, kijk, reclame doet natuurlijk altijd wel iets. Hè. Uh, uh, gisteren had je geen bekendheid met iets en vandaag wel... Dus, uh, dat, dat, dat is natuurlijk dan al een proces. Maar uh, als je realiseert dat zo'n 80% van de producten... die geïntroduceerd worden binnen twee jaar weer van de markt is... dan gaat daar toch in het vermarkten ervan veel fout. En u onderzoekt die reclames als uh, stratege neuromarketing. Ja. Dat zet u dus in. Wat, wat is dat precies? Ja, ik, ik zei het net al een klein beetje. Ergens in de jaren tachtig zijn wetenschappers achtergekomen gekomen... dat wat mensen zeggen vaak niet is wat ze doen. Ons beslissingssysteem zit in ons brein heel ergens anders... dan ons spraaksysteem. Dus als je wil weten wat mensen gaan doen... dan moet je kijken in dat beslissingssysteem. En dat kan tegenwoordig met MRI. En dat is dan eigenlijk het onderzoek wat wij doen. Met MRI-scanners kijken wij wat mensen echt vinden van iets. En dat is vaak anders dan dat ze zeggen. En hoe gaat dat in de praktijk? Ik, bedoel, ik lig in die MRI en dan krijg ik een aantal uh, filmpjes te zien. Ja. Filmpjes. Ja. Of verpakkingen, of logo's, of namen. Ja. Ons brein moet overal iets van vinden. Dan zeg ik, nee, nee, niet dat wasmiddel. Maar intussen registreert het dat ja. ik er eigenlijk best een leuk wasmiddel vind. Ja, pre precies. Of uh, belangrijk. Hè. Wij kijken naar emoties die een relatie hebben met koopgedrag. Dat is natuurlijk vertrouwen en begeerte en lust. Maar ook negatieve emoties als angst en gevaar. Dus die, die emoties zijn op te sporen in het brein. En uh, de mate waarin die geactiveerd worden... Ja, die zegt dan natuurlijk iets over het gedrag... wat daar uiteindelijk aan uh, uit voortkomt. Nou, maar goed, dat is dus op, op basis van bestaande filmpjes... die u dan laat zien. Ja. En je wilt denk ik als reclame maker... En, en maker van dat soort filmpjes juist vooraf weten... van nou, wat, wat gaat dan wel goed scoren en wat niet? Ja, nou, dat verschilt. Kijk, uh, allereerst wil ja, je wilt zo vroeg mogelijk in het creatieve proces weten... doe ik het goed of doe ik het niet goed. Dus je kan eigenlijk al uh, uh, mensen, respondenten laten kijken... naar uh, ideeën die je hebt. Je, je maakt hebt, een concept. Een, proeffilmpje, een en proeffilmpje en daar laat je ja, op reageren. Ja, inderdaad. En dat is natuurlijk grappig. Uh, ons brein moet overal iets van vinden. 6000 keer per seconde. Ja, dus waarom niet van een filmpje? En, en uh, zijn daar mooie voorbeelden van uh, te geven? Van, waardoor, laten we zeggen, kantelingen in beslissingen. Zo van, we hadden eigenlijk dit willen doen... maar door dit, dit soort onderzoeken zijn we toch de andere kant op gegaan. Ja, je, kijk, veel bedrijven hebben een bepaald uh, thema. Hè, dat, uh, Albert Heijn is daar een goed voorbeeld van en Telford uh, is daar een goed voorbeeld van. En je wilt natuurlijk uh, zeker weten dat dat thema werkt. Uh, en je ziet dan ook wel dat de ene het beter doet dan het andere. Centraal beheer, de man die uh, achter zijn auto aanfietst, in de auto klimt... en dan ja. in het ravijn, ja, die hebben we onderzocht. En uh, die man gaat dood. En de dood in <laughs> ons brein is iets verschrikkelijks. Hè? Daar wil je niet ja, ja. mee geconfronteerd worden. Dus ja. daar komt eigenlijk geen positieve signalen meer bij wat dan zou moeten leiden tot waardering van dat merk. Voor de goede orde, we zien dat niet in dat filmpje... maar dat kan je, de afloop kan je een beetje bedenken. Het, <lacht> het brein verzint dat erbij, ja. ja en ja. dat is niet goed, zegt u eigenlijk. Dat is niet goed. Nee. Uh, uh, gevaar, uh, angst, maar ook humor zijn natuurlijk hele sterke emoties. En die kan je heel goed gebruiken in de reclame om op te vallen. Maar daarna moet er natuurlijk een oplossing komen. En als die oplossing niet groot genoeg is... ten opzichte van bijvoorbeeld het gevaar wat je ziet... Ja, dan is dat eigenlijk niet alleen die dan weggegooid geld in het maken, maar vanzelfsprekend... Veel, veel meer geld wordt eruit gegeven aan het, aan het uitzenden ervan. Mm. En dat zie je dan ook wel... daar kan je nog ingrijpen met, uh, met uh, kleine veranderingen. En dat zie je meer en meer bedrijven doen... die uh, kleine veranderingen in hun, in hun films aanbrengen... om de positieve emoties hoger te hebben... Dan de negatieve emotie. Ja, en, en uh, je hebt. Er, kijk, als je, als je mensen vraagt van wat vind je nou vreselijke reclame, zeggen ze altijd die wasmiddelenreclames. Terwijl die tegenwoordig ook al uh, heel erg veranderd zijn. Maar vroeger was dat dan zo. Ja. Negatief gevoel erbij. Maar uh, je hoort reclamemakers altijd zeggen: Nou, dat is helemaal niet per se verkeerd. Nee. Nee, hey, kijk, uh, negatief, uh, gevaar is natuurlijk ook iets negatiefs. Hè? Uh, maar als er een oplossing is, ja, dan, dan, word je er, dan word je er zelfs blij van. Eindelijk is er een oplossing voor mijn probleem. Uh, wij spiegelen ons ook aan, uh, aan alles wat wij zien... Wij spiegelen ons bij het zien van films. Uh, we zien Bruce Willis, maar we denken dat het een, een stoere agent is. En dat gaat natuurlijk met, met reclamecommercials, precies hetzelfde. Wij spiegelen aan, ons aan wat we zien. En als het een oplossing betekent voor die man of voor die vrouw, dan zal het ook wel een oplossing uh, in zich hebben voor ons. Nou weet ik zeker dat er heel veel mensen naar dit gesprek zitten te luisteren Ja, leuk verhaal. Maar ik laat me echt niet door die reclames van de wijs brengen. Nee, ik ook niet. En toch gebeurt het. Ja. Hè? Uh, uh, ja. Dat is nou precies. Hè? Ons onderbewuste schakelt anders dan ons bewustzijn. Bewust weten we ook wel dat we naar reclame zitten te kijken. Maar onbewust krijgen we... Ja, krijgen we emoties mee? Uh, ons beloningssysteem bijvoorbeeld, kan worden geactiveerd. Ja, dan gaat er een beetje dopamine lopen. Ja, en dan, dan krijgen we een gelukzalig gevoel. En, en, en wat is daar, noemen ze daar eens een voorbeeld van? Uh, u zegt dat dan, dan gaan, we, dat gaan we belonen. Hoe, uh... Nou ja, het zien van chocolade bijvoorbeeld, hè, of het zien van eten. Überhaupt. Uh, uh, uh, eten uh, en drank is evolutionair zo belangrijk in, in het overleven. Dat zo gauw als we dat zien, dan is dat A. meteen ons aandacht, maar B. ook meteen de begeerte. Dus elke commercial die uh, over eten gaat, maar niet begeerte aanzet... Ja, die heeft een probleem. Hmm. Het zien eten van mensen ja, doet onmiddellijk ook in ons hoofd eten. Dat is zelfs zo'n vrijdagmiddag als je in het café zit... en dan zie je naast je bestellers bitterballen. Ja, dat is toch ook Klopt. Een goed ja. idee. Dat is dat effect. Ja, dat effect. Ja. Ja. Ja. En uh, dat heeft ook met, met spiegelen en met kopiëren te maken. We kopiëren heel graag elkaars gedrag. En uh, dat doen we inderdaad bij die man die naast ons in het café staat. Maar het is dus ook die man die tegenover ons op de beeldbuis staat. Ja, het, het, het onderbewustzijn bepaalt dat dus. En, ja. en je kunt dus heel stoer zeggen, nou, ik laat me daar niet door verleiden. Want ik, ik zat daar van de week ook over na te denken. Je zit soms naar die reclames te kijken. Nou ja, nou leuk, prima, maar ik ga niet gelijk ook dat wasmiddel kopen. Of die, die telefoonaanbieder bellen van, uh, geef mij ook zo'n abonnement. Nee, kijk, allereerst is die koopintentie... of wat we dan populair zegt de koopknop... Uh, die, uh, die is moeilijk aan te krijgen, die weet natuurlijk wel. En die is ook niet voor iedereen hetzelfde. Evolutionair moeten we ook verschillen. Willen we überhaupt als mensheid overleven? En daar, maar het zijn hele primaire systemen in ons, uh, in ons oudste uh, evolutionaire brein. Misschien wel hmm. 300 miljoen jaar oud. Alleen kunnen we die met betere uit, techniek worden onderzocht nu. Dat is het. Ja, ja dat is het. En uh, hebt u nooit gewetensbezwaren? Nu helpt er al die... die, die die snode reclame reclamemakers en al die bedrijven die erachter zitten... helpt u ons verleiden? Ja. ja, kijk, verleiding is zo oud als de mens zelf. En misschien nog wel ouder. Uh, uh, verleiden om, uh, om iemand anders iets te laten doen. Uh, maar dus ook verleiden om iemand iets te kopen. En ik ben ervan overtuigd, ik zit 25 jaar lang in het reclamevak... je kan iemand niet iets verkopen wat hij per se niet wil hebben. Ja, één keer. Mm. En dan is het afgelopen. Ja. En uh, de, de, de massa mag misschien dom zijn, maar het individu is slim. En die weet drommels goed... Wat uh, wel en niet goed voor hem is. Alleen wat we nu zien is dat, dat meer bepaald wordt door onbewuste processen. Wat goed en slecht voor mij is ja. dan bewuste. Dit is het verhaal erachter van hoe je, uh, laten we zeggen, in de toekomst uh, vooral bezig gaat reclames ja. te maken. Gaat daar nog wat verder in veranderen? Ik bedoel, wat, wat is de toekomst van de commercial? Ja, de droom. Kijk, elke auto gaat tegenwoordig door de windtunnel. Uh, uh, en dan wordt hij sneller en beter en, uh, en zuiniger van. En straks gaat elke vorm van communicatie, maar vooral ook verpakkingen en design... gaat door de mri tunnel En, daarmee, en dat is wel een, een, een, een grote hoop van mij. En ook de reden waarom we dit doen. Als wij 80% mislukkingen terug kunnen brengen naar, naar, naar 60 of 40... Ja, dan doe je de ja. hele wereld te plezier. En veel gerichter misschien op de persoon ook een reclame maken. Ja, dat sowieso. En daar helpen natuurlijk moderne technieken. Daar helpen jullie ook aan mee. Straks weet je beter wie er luistert of kijkt mm -hmm. dan dat we dat nu weten. Dus dan hoeven we keren ons niet meer naar schoenen te kijken en vrouwen niet meer naar bieren, om het maar zo maar even te ja. zeggen. U weet dit allemaal. Is het toch zo dat u zelf ook nog wel eens uh, denkt van. Ja, waarom hebben we dat nou weer aangeschaft? Ja. Ja, ja. Uh, er is op dit moment. Uh, sinds we in het brein kunnen kijken, is er nog nooit een onderzoek geweest wat laat zien dat het bewustzijn eerder wordt geactiveerd dan het onbewuste. En dat stemmetje wat dan mee gaat doen, ja, uh, marketeers noemen dat cognitief dissonant. Mm -hmm. Je gaat zelf aan jezelf uitleggen waarom je dat doet. Ja, daar ben ik bijna dagelijks mee, <laughs> mee bezig. Uh, <laughs> ja. Ja. Zelfs voor Martin de Mullig, dus merkstratege en oprichter van neurren Six. Zo heet het bedrijf van Neurren u... ja. ja. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. In de praktijk de lunchverslaggever op werkbezoek. Anne van der Veen is dat deze week, die verslaggever... en is op bezoek bij bijstandsmoeder Kalinde Liesker. De groep mensen die van een minimum moet rondkomen... is in Nederland het afgelopen jaar met ruim 170.000 gestegen. In Goes kan je, om geld te besparen, naar de ruilwinkel. Het is een simpel concept. Je brengt spullen in, daarvoor krijg je punten... en dan kan je daar iets anders voor uitzoeken. Ook die ruilwinkel merkt dat, er, uh, dat het steeds drukker wordt daar... en uh, onze Kalinde komt daar ook vaak. Nu heb je ook spullen bij je, in een tas, even open doen. Wat is het? Een lamp en schoenen, kinderschoenen. En wat moeten we ervoor terugkrijgen? Uh, voor die lamp krijg je vier punten en voor die schoenen weet ik niet een punt, geloof ik. We zijn niet de enige, want er komen allemaal mensen aan fietsen. En binnen is het eigenlijk ook hartstikke druk. Kijk, deze lamp kwam hier al, al eens een keer vandaan. Een hele administratie wordt er nu uh, ingevuld... De lamp is nu nog maar drie punten waard. Oh, nou, dat geeft niet. Dan moet deze er even af. Nou, zullen we dan maar eens gaan kijken? Ja, dat is goed. Dit gaat redelijk snel. Een jaar geleden. En we waren hier geweest. Wat voor kalinde had ik dan aangetroffen? Een iets wat schamend persoon, denk ik. Want ik, deed het niet, ik kwam het niet met trots. Maar... Uh... Ja, dat is nou, uiteindelijk vind ik, ja, ben ik daar vrij in geworden. Maar toen voelde ik me echt een beetje arm, zeg maar. Dat ik dacht van ja, loop ik tussen die tweedehands troepen. Uh... <laughs> maar ja, nou kijk ik er heel anders tegenaan. En het is ook maar een, een, een ja. Wat zijn het? Spulletjes. De winkel is zo groot als een uh, klaslokaal. Het zijn allemaal kasten en daar staan uh, kommetjes, speelgoed, tv zie ik staan. Verderop trouwjurken. Ja. <laughs> Hoe komt iemand eigenlijk zonder geld te zitten? Mm, ja. In mijn geval uh, had ik niet zoveel verstand van financiën. En ik was, na een relatie van 11 jaar was ik gescheiden. En, uh, ja, toen moest ik het maar zelf doen. En dat ging een beetje mis. Maar dan, uh, ja, dan val je wel diep. Je hebt, niks meer, je hebt niks meer in handen. De post komt bij wijze van niet meer. En, uh, de post komt niet meer? Ja, gewoon. Je voelt je helemaal buitengesloten. Je voelt je echt uh, ja, heel vervelend. En dom. En uh, schuldig. En uh, ja, wat nog niet meer allemaal. Uh, noem maar op. En dan moet je een jaar in de schuldsanering? Ja, voelde ik me ook echt heel klein, zeg maar. En, uh, ja. en dan blijkt het onterecht te zijn? Ja. Heb je een jaar geleefd van? Uh, nou, 70 euro in... Wat was het? 60 euro in de week. Ik heb schrijnend gehad. Uh, uh, dan kwamen de tandjes door. En uh, je weet gewoon dat zo'n uh, tubetje zalf... Uh, wat het verkoelt, kost 6 euro. En je moet gewoon... Uh, ja, je krijgt niks. Ja, nu gaat het dan beter. Het is hier het is echt een komen en gaan. Dus als je nu iets ziet staan, moet je het nemen. Want wil je morgen het gaan halen of zo, dat heb ik een keer gehad. Toen dacht ik van, oh, ik ga er toch maar om terug. Toen was het weg. En komt bijna alles hier vandaan? Ja, bijna wel, heel veel. Kunnen we zeggen dat weinig geld hebben veel tijd kost? Ja, want je bent er echt heel vaak uh, mee bezig. Of je ligt erover te piekeren, of je zit op uh, post te wachten... of juist weer nog even niet. Or, ja, het houdt je heel erg bezig. Want één fout en uh, ja... Dan gaat het goed mis. Uren rondstruinen in zo'n uh, puntenwinkel kost ook gewoon tijd, natuurlijk. En niet iets van de schap af kunnen pakken. Ja, het kost ook tijd, maar uh, het is niet anders. Een kennis? Ja. ja, het is dus ook wel gezellig hier. Ja, Wat is daar eigenlijk? Uh, ja, daar kan je koffie drinken. Want vaak door Armoek uh, kom je in een uh, isolement. En uh, hier komen de mensen uh, wat daar een beetje uit, zeg maar. Die komen ook om een praatje te maken. Of, uh, ja, dat is er wel uh, de bedoeling van. Moeten we nog een bakje koffie? Uh, nou, ik moet er vandoor. <laughs> Dag. Dag! En morgen gaan we weer verder met de post. Want Carlinde zei het al: dat is elke keer weer een zenuwslopend taakje. Zitten er nog enge brieven bij? Ja. Nou, wat er dus voor enge brief bij die post zat, dat hoort u morgen. Zometeen stand.nl. de stelling, de positie van burgemeester Hoes is onhoudbaar. Dit is Radio 1. Nu het nationaal Renate Evers. Coalitie en oppositie hebben een akkoord bereikt over de pensioenen. Na weken onderhandelen werden VVD, PVDA, D66, ChristenUnie en SGP het vanmiddag eens. Kern van de plannen is dat mensen jaarlijks minder belastingvrij mogen sparen dan nu het geval is. Maar meer dan het kabinet eerst wilde. Nu is de jaarlijks toegestaande fiscaal voordelige pensioenpremie 2,25 procent. Het kabinet wilde daar 1,75 procent van maken en het wordt nu 1,875 procent. Een vrouw uit Culemborg heeft haar ongeboren kind te koop aangeboden op Facebook. Ze schrijft dat ze niet nog een keer een abortus wil... en vraagt wie het kind na de geboorte tegen een vergoeding wil overnemen. De politie onderzoekt de zaak. De VS haalt een groot deel van zijn ambassadepersoneel weg uit Zuid-Soedan. -Zuid Nederland bekijkt nog of een evacuatie nodig is. In het Afrikaanse land is het al dagen onrustig... door gevechten tussen verschillende etnische groepen binnen het leger. En de weduwe van topcrimineel John Mierenmet... heeft afstand gedaan van 6,5 miljoen euro aan bezittingen. Het OM had daar al beslag op gelegd. De opbrengst gaat nu naar de staat. De weduwe voorkomt nu dat ze wordt vervolgd... voor het witwassen van crimineel geld. En tot zover het nieuws. AWB ah, Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Ja, vanwege een spoedreparatie nog vertraging op de A7, Hoorn richting Zaandam. Bij Purmerend staat 2 kilometer, de linker is ook leest dicht. En de nasleep van een aanrijding op de A27, Breda richting Utrecht. Bij Noordloos nog 2 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand NL. Jurgen van der Berg. Burgemeester Onno Hoes moet de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Maastricht... vanavond opnieuw tekst en uitleg geven over zijn liefdesleven. Volgens het Weekblad Privé heeft hij niet één, maar twee minnaars gehad. Grote vraag is of Hoes nog geloofwaardig is als, als burgemeester. Het kan, het mag, het is niet crimineel, het is niet strafbaar. Maar of het nou allemaal zo slim is, ja, daar kun je natuurlijk wel je vraagtekens bij zetten. En in retrospectief, nu terugkijkend, denk ik, Onno had je eigenlijk allemaal niet moeten doen. Kan Onderhoes aanblijven als burgemeester ondanks zijn liefdesaffaires? Of is hij te ver gegaan en kan je met zo'n reputatie onmogelijk het gezicht van een stad zijn? Ik praat erover met professor Hans van den Heuvel. Um, hij weet veel van bestuurlijke integriteit en ethische normen. Is verbonden aan de Vrije Universiteit. Um, meneer Van den Heuvel, hartelijk welkom. U zit hier bij mij in de studio. U krijgt uh, van mij straks uitgebreide de gelegenheid om uh, te reageren. natuurlijk uh, aan de hand van de stelling. Maar eerst altijd even drie keuzes om, om er even een beetje in te komen. En u mag alleen maar ja of nee zeggen. Dan komen ze. Het privéleven van een burgemeester gaat iedereen aan. Ja. Een burgemeester kan best op een datingsite staan. Lijkt me moeilijk. Uh, nee. Het is hmm. goed dat Albert van der Linde. Sorry, Albert Verlinde heet hij. Het is goed dat Albert Verlinde een koekje van eigen deeg krijgt. Nee. Dan de stelling. De positie van burgemeester Hoes is onhoudbaar. We roepen iedereen op om daarop te reageren. Eens of oneens. Sms het naar 7070. 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 1101. www.stand.nl. Dat is de website. En u mag ook twitteren eens of oneens. Doe dat dan met hekje standpunt. Wat zegt u over de stelling, meneer Van den Heuvel? De positie van burgemeester Hoes is onhoudbaar. Eens of oneens. Nee, daar kan ik, geef ik geen antwoord op. Die is voor mij niet onhoudbaar. Dat moet een beetje fatsoenlijk aangepakt worden. Zoals dat vanavond ook gebeurt. Ja. Gesprek met de fractievoorzitters. Kijk, de gemeenteraad heeft hier een hele belangrijke taak in... om dit goed aan te pakken. Om dit niet te laten escaleren. En bij dit soort affaires... geldt in, in de eerste plaats alle feiten op een rijtje. Waarbij de betrokkenen ook wordt gehoord. Dat, dat, dat is in een fatsoenlijke samenleving. Moet dat de norm zijn. En dan moet er een politiek oordeel geveild worden. Dat is iets anders. Dat doet de gemeenteraad en die moet dat doen aan heldere normen. Aan de hand van heldere normen. En ja, die moet je van tevoren wel met elkaar delen. Want ja, moraliteit is een veelzijdig begrip. En iedereen denkt daar het zijne of het hare over. Ja. Ja. Dus de publieke moraal is, heel, is veelzijdig. Ja. En vooral tegenwoordig. We hoorden net dat fragmentje. Hè? Daar, waar, daar was de burgemeester te horen. Uh, onder Hoes. Uh, in, in RTL Boulevard. En hij zegt daarin: Ik heb niks verkeerds uh, gedaan. In ieder geval niks crimineels gedaan. Uh, hij zegt dat hij spijt heeft. Heeft die openlijke schuldbekentenis dan? Is het daarmee niet gewoon af? Ja, hij heeft persoonlijk niks verkeerds gedaan. Maar de persoon is iets anders dan de ambtdrager. En dat komt wel veel nauwer. Daarom heb ik ook geantwoord straks: Ja. Het privéleven gaat de samenleving wel aan. In zoverre hij privé niet kan doen en laten wat hij wilde, daar zitten, wil... daar zitten heel veel relevante aspecten voor het ambt aan... over het algemeen. Het, het is niet zo dat daar zomaar een scheiding tussen te maken is. Want die uitspraken, dat zei hij er ook maar nadrukkelijk bij... die doe ik als privépersoon, niet als burgemeester... Maar dat, u zegt dat kan je nee, niet schrijven. Nee, helaas kan dat niet tegenwoordig. Vroeger kon je het, omdat het verborgen kon blijven. Maar tegenwoordig kan dat niet. En dat geldt niet alleen voor burgemeesters. Dat geldt voor heel veel ambtstragers en ook, ook hoogleraren. Je privéleven wordt meegenomen in de wijze... waarop je de zuiverheid van het ambt dient. En, ja, en, ja. ja, en dat kun je niet uh, scheiden. Dus ik thuis sla ik vrouw, maar verder ben ik een onkreukbare vent. Zo gaat dat niet. Ja. Ja, het wordt anders als, die, als daar foto's van zijn, dat, dat je als burgemeester dan ja, je vrouw slaat. Ja, maar dan krijgt het een andere dimensie. Dan komt het in de rellerige sfeer en dan wordt er afgerekend ja. door, door de burgers... en dan escaleert het over het algemeen, ja. dat zie je hier ook. Maar als je dit doortrekt, dan kan je dus, als euh, laten we even de burgemeester als voorbeeld nemen... kan je toch bijna euh, niks meer doen, zo langzamerhand. Want je, ja. je staat dus voortdurend onder die schijnwerpers. Ja, kom... Ja, kortom, je moet onkreukbaar zijn. Ja, dat is zo. En dat is altijd... Kijk, een beetje onkreukbaar, een beetje goed een mens. Of, een, of een, beetje, ja, een beetje slecht kan ook niet. Het is goed of slecht altijd met moraliteit. Maar dat is bijna alleen, onmogelijk. Maar ja, maar het is alleen de vraag... Hoe erg is het wat hij heeft gedaan? Kijk, het is niet verstandig, zegt men. Dat lijkt me de juiste kwalificatie. Hoe erg het is, dat moet de gemeenteraad bekijken. Want het is ook de vraag... In hoeverre hij zijn eigen imago... Van betrouwbaarheid, van waardigheid en als eerste persoon in de eerste burger in de, in, de, in de stad... in hoever hij dat geschaard heeft. En ook het imago van Maastricht, dat mag allemaal vanavond meegewogen worden. Ja... En, ja. Iemand op onze site zegt uh, hoe mensen hun relatie of huwelijk vormgeven... en hoe zij daarbinnen acteren, is een volledig persoonlijke zaak... die compleet losstaat van het vervullen van een ambt. Net zozeer heeft uh, ook uw werkgever niets te maken... met wat u in uw vrije tijd doet. Nou, inderdaad, laten we dat vooral even onderstrepen. Um, ja. Maar um, ja, ja, u zegt eigenlijk dat maakt wel wat uit als je burgemeester bent. Jazeker, maar dat geldt ook voor mij als hoogleraar. Je, je moet geloofwaardig en integer en onkreukbaar... voor de studenten staan en met de studenten omgaan... Dat, dat kun je nou eenmaal, het, het zit in je. En ook fout gedrag zit in je. Maar als u met een paar borreltjes op op de bar gaat staan... en u zingt een slager... Nou, dat is al. Dat dat als Brabander zeg ik, dat lijkt me ontzettend <laughs> gezellig. Ja, <ik laughs> en en zelfs dat mag ook een burgemeester ja. voor mij doen. Alleen, of het, kijk, de een maakt een andere afweging. U ziet het mij niet zien doen. Maar, maar, maar, maar ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja, ja. Het genootschap van burgemeesters zegt met nadruk: Hoes is een hele goede burgemeester. En daar moet je hem vooral op afrekenen Ja, misschien. dat vind ik ook. Dat moet in de gemeenteraad een belangrijke factor zijn. Een belangrijk criterium. Je moet ook kijken van wat was er nou precies aan de hand. Wie heeft die gezoend? En ik zou ook willen weten op welke wijze heeft die gezoend. Dat lijkt me toch als persoon heel, heel spannend. Maar, dat zou je wel weer willen ja, weten. Ja, dat, maar dat is een persoonlijke afwijking ja. van mij misschien. Maar nee, de, de, dus je moet een hele hoop criteria. Maar, en bijvoorbeeld... Ja, gaat dit nog vaker gebeuren? Dit soort gedoe, hè, kun je beter zeggen, rond de burgemeester... daar zou ik als gemeenteraad ook rekening mee houden. Ja. Maar om dat nou allemaal zo uit te pluizen... en vanavond uit en te na een breed uit te meten... dat lijkt me toch één brug te ver. Um. Het probleem in dit geval is ook nog... kijk, je die eerste kwestie gehad... van die beroemde zoomfoto intussen. Nou, dat heeft hij ook gewoon keurig toegegeven. Zegt, ja, dat was niet handig, had ik niet moeten doen. Maar het is ook echt daarbij gebleven. Nu komen er allemaal nieuwe verhalen bij... waar hij met nadruk van zegt, dat is gewoon niet waar. Ja. Dus er zijn kennelijk in zijn ogen mensen die hem nu echt willen beschadigen. En hoe kun je daar dan tegen verweren? Ja, dat is, dat is heel gevaard. Kijk, het eerste is heel verstandig om te zeggen... dat is gebeurd, had niet gemoeten, dus dat, dat doe ik niet meer. Ja, en dan komt de, de trein op gang, hè, de hele carrousel eigenlijk. Daar moet hij toch maar standvastig in blijven als het niet waar is. Want je hoeft je niet op hol te laten uh, ja. slaan. Maar op basis daarvan moet hij nu wel bij die, bij die fractievoorzitter... weer uitleg komen geven ja. op basis van die nieuwe geruchten. Ja, maar dat kan niet zomaar even over de tafel gehandeld worden. Ik vind dat dan in de gemeenteraad toch een, even onderzocht moet worden... wat daar dan precies van waar is. En alles hoeft niet bewezen te worden... en er moeten geen honderd moet pagina's aangeweid worden... maar men moet wel even kijken... Wat de, het waarheidsgehalte hmm. van die geruchten is. En, dat, ja, en dan erover praten. En dan Zand erover, niet meer op terugkomen. Ja. Maar ik hij heeft wel. Kijk, dat is wel bij dit soort affaires. veel burgemeesters achtervolgt dit. Um, hij heeft wel een probleem. Een geloofwaardigheidsprobleem. Ook in de toekomst. Het zal een rol blijven spelen. Want, want als er weer wat gebeurt, uh, iets wat, wat hem uh, niet wel gevallig is, of wat dan ook. Of, of mensen niet wel gevallig is, dan, uh, dan uh, zullen ze uh, dit uh, weer uit de kast halen. Ja, en ik wil eigenlijk nog wel verder gaan. Ik heb heel veel affaires met burgemeesters gevolgd... maar ik moet een somber perspectief schrijf, schetsen. Dit loopt niet goed af. Kijk, Kijk nou. als er het, als het zo, zo veel gedoe over ontstaat en de gemeenteraad houdt er zich mee bezig... er zijn oppositiepartijen, natuurlijk, hij heeft niet alleen vrienden... maar ook, ook uh, fractieleden, Die zien ook, uw kans gewoon. gemeenteraadsleden die van hem af willen... om wat voor soort hmm. reden dan ook, volstrekt onduidelijk of haatgevoelend... afrekencultuur, ja, dan, dan krijg je nog hoge golven te, ja. te overmeesteren. Ja, er zitten nog twee andere aspecten in... daar wil ik het zo nog even heel kort over hebben. We gaan even naar de actuele situatie... want coalitie en oppositie hebben een akkoord bereikt over de pensioenen. Na weken onderhandelen werden VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP... het vanmiddag eens. En hoe was het even Peter Blok... Wat is er afgesproken, Peter? Ja, eindelijk is het zover. Na wekenlang onderhandelen is er een pensioenakkoord. Ja, wat gaan wij daar allemaal van merken? Je mag minder belastingvrij gaan sparen voor je pensioen... maar toch meer dan het kabinet aanvankelijk wilde. Daarvan zouden jongeren de dupe zijn. Nu mag je toch ietsje meer opbouwen, ietsje meer pensioen opbouwen. En daarmee kun je weer sparen, meer pensioen sparen voor de toekomst. Um, ja, dan uh, betekent het ook dat de pensioen... Pensioenpremies voor ons, voor de werknemers, omlaag gaan. Uh, maar ja, keiharde garanties zijn daar niet voor. Maar omdat je nu ook er langer over gaat doen... langer moet doorwerken voor je pensioengerechtigde leeftijd... lijkt het logisch dat die pensioenpremies ook echt omlaag gaan. Dit uh, pensioenakkoord kost de schatkist 600 miljoen euro. Dan uh, denk je, waar halen ze dat dan weer vandaan? Nou, de doorwerkbonus van 7.000 euro voor werkgevers die aannemen... Iemand van 50 jaar of ouder die komt te vervallen. Want dat geldt alleen nog voor mensen die 56 jaar... Of we ouder zijn. Dat levert dan ruim 250 miljoen op. Werkgevers die krijgen ook minder lastenverlichting. Dat levert ook ruim 250 miljoen op. En de pensioenfondsen die moeten BTW gaan betalen. Net als iedereen. En dat levert dan weer ruim 100 miljoen euro op. En dat maakt het sommetje 600 miljoen euro. Dan hebben de partijen nog meer voor elkaar gekregen. Want er komt een speciaal pensioenfonds voor mensen met een eenmansbedrijf. Er zijn steeds meer ZZP'ers die nu toch snel tussen wal en schip. Uh, dreigen te vallen, want uh, dan moeten ze hun pensioenpot leeg eten... voordat zij een beroep kunnen en mogen doen op de bijstand. En dat gaat nu dus veranderen, want er komt een speciaal... een apart pensioenfonds voor ZZP'ers. Peter Blok met het laatste nieuws vanuit Den Haag rondom het pensioenakkoord. Dus uh, later in deze uitzending, uh, nou ja, in ieder geval later uh, op het hele uur uh, sowieso... en later uh, in de middag uh, meer reacties natuurlijk vanuit Den Haag. Ik praat nog even door met uh, Hans van Heuvel... Uh, Hoogleraar over de kwestie onder Hoes. U zei al: van het ziet er, op basis van uw ervaring, dus u ziet het niet goed uit uh, voor hem. Daar spelen nog twee dingen mee. Er komen natuurlijk gemeenteraadsverkiezingen aan. De VVD ligt al onder vuur. Hè, wat betreft allerlei bestuurders die, nou ja, die het niet zo goed hebben gedaan. Uh, een paar gedeputeerden. We hebben uh, de Kamerlid nog gehad, die, uh, die is opgestapt. Um, dat speelt mee. Zal er vanuit de VVD druk worden gezet op Hoes? Dat kan ik niet beoordelen. Maar het is in ieder geval uh, niet. Uh, het komt de VVD niet goed uit. Zo vlak voor de verkiezingen. Of schoon je dit niet aan de VVD mag linken. Maar mensen doen dat wel natuurlijk. Die ja, We kiezen is VVD verschillende, ja. ja, Dus het is allemaal erg onzorgvuldig. Ja. En het tweede ding is, en dat ging het in de, in de keuzes ook nog even over. Hij is natuurlijk algemeen bekend. Hij is de man van Albert Verlinden, die zelf een rubriek uh, al jarenlang presenteert waarin hij nou ja, andere mensen voorlopig behoorlijk tegen het, tegen het licht houdt. Um, in hoeverre speelt dat een rol? Ik bedoel, als Onder Hoes een heel andere burgemeester was geweest, hadden we het dan ook zo uh, opgepakt? Dat weet ik niet, kan ik niet beoordelen. Ja, dat zijn onderbuikgevoelens. Hè. Het is echt wraak om, om, om niks. Hè. Het is helemaal onduidelijk waarom eh, we dat zouden willen. Maar een koekje van eigen deeg, nee, dat, dat past helemaal niet. Kijk, dan gaan wij mee in die foute moraal. Hè. Dat moeten we niet doen. Maar. Of het, uh, ja, ik, ik weet niet. Ik, ik denk toch dat, dat dit niet direct daaraan verbonden kan worden. Als, aan als hij Albert burgemeester Verlinde. Anders, ergens anders was geweest... en niet de man van Albert Verlinde... dan had u hetzelfde gevonden wat u nu ook vindt. Ja, hierover. ik vermoed, maar dat weet ik niet zeker. Het zou best ook een burgemeester uh, verkeerd uitkomen... als hij in de, in de lobby van een hotel een, een vrouw aanmechtig staat te zoenen. Dat is zo. Ja. Ja. En, niet en, en, en niet zijn eigen vrouw zijn. Niet zijn eigen vrouw zijn. Ja, Dat, dat moeten we wel bijgezet worden. Ja. Ja. Maar ja, dat, dat kan nou eenmaal niet voor privé helemaal prima, maar als als je zo'n ambt hebt, hmm. dan heb je ook iets hoog te houden en die waardigheid. Ja. Professor Hans van Heuvel is bij ons hier in de studio, Hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Ik praat zometeen met hem door, althans, we gaan de reacties dan doornemen... en die komen van u als het goed is, want uh, u kunt gaan uh, bellen nu. Uh, kijk even op onze site wat er gebeurt. Uh, 1200 mensen ruim gestemd. De positie van burgemeester Hoes is onhoudbaar. 60% is het eens met die stelling, 40% oneens. Stand.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, spreek met de heer Jans uit Maastricht. Uit Maastricht, wat vindt u ervan? Ja. Nou, ik ben het zeer oneens met de stelling. Voor mij persoonlijk hoeft eh, burgemeester Hoest, die hoef voor mij niet weg. Uh, tuurlijk is het allemaal erg onhandig geweest wat hij uh, heeft uh, gedaan recentelijk. Maar, en hij moet ook weten dat zijn gedrag natuurlijk onder een vergrootglas ligt. Maar uh, dit opgeklopte moddergooiballet, dat, dat hoeft toch geen reden te zijn om een burgemeester te slachtofferen. Nee, in he. mijn beleving. U bent tevreden over uw burgemeester? Ik ben tevreden over de burgemeester. Dat was ik trouwens ook al uh, over burgemeester Leers. En ook hij heeft ja. het uh, veld moeten ruimen ja. voor, voor een uh, plaatselijk lokaal uh, debat. Ja, duidelijk. Dus, uh, da da dank u wel. Stamppet.nl. Goedemiddag. goeiemiddag. Uh, met Cever uit maastricht Goeiedag, ook al. Goedemiddag. Ja, ik ben in Maastricht en ik geef een heel ander tegengas... wat betreft deze burgemeester. In de eerste plaats, toen hij aantrad... in het begin... Ja. Was het weerzinwekkend te horen dat hij zijn burgemeesterschap in nauw overleg met Albert Verlinden zou gaan uitvoeren? Albert Verlinden, die het verder nooit geschopt, niet verder geschopt heeft als het presenteren van een ordinair programma. Uh, ja. Nou, deze meneer Hoes, die zo je, door seks geobserveerd ge, ge, ge, is, die dicht ik geen enkele capaciteit toe om zo'n fantastische, historische stad als de onze Maastricht dus ja. te, te, te, te leiden. Ja, Bovendien, iemand die zich uh, de, van, uh, met, met zijn Porsche verplaatst... van de ene naar de, de andere seksaffaire... die mag voor mij achter elkaar zijn hakken laten zien. Goed, kortom, uh, u bent het eens met de stelling. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Tom de ridder. Nee, uh, grapje meneer van der. Uh, maar ik zit een beetje uh, hypocriet uh, trouwens uh, dat u uh, herhaaldelijk uh, in het uh, mediaforum uh, zogenaamd naïef vraagt van uh, hebben wij media dat nou? Uh, <laughs> u heeft uh, uh, aan de hand van die Adrie van uh, Duivenstein uh, of Adrie Duiverstein, uh, de, de kwestie heeft u dat gevraagd. Ja. Vervolgens gaat u het over die kwestie hoes hebben. Ja. Uh, waar uh, meneer Reumer nog een, een hele aardige uh, vondst. Uh, ja. uh, uh, uh, voor de dag. Ja, maar, maar, nee, maar, ja. Dat, dat, uh, maar dat deed mij denken aan die Rutte-Rita-documentaire. Uh, uh, uh, daar stonden ook twee uh, VVD'ertjes uh, van uh, uh, homohuizen uh, elkaar helemaal af te branden. Dus dat is een gezellig bedrijf, die politiek, ja. toch? Maar nou even naar de stelling de regeris, terug. Dat weet ja. u natuurlijk ook niet. Maar nou vraag ik me wel wat, gaat u dan nou morgen weer in het medievorm uh, uh, schuldbewust, uh, schuldbewust vragen van uh, of u <laughs> daar uh, uh, ook uh, uh, aan bijgedragen heeft... Ja, ja, wij we dragen er allemaal een bij. En u dus ook nu weer. En, uh, en we doen allemaal keurig mee. Uh, maar uh, ja, goed. Het is wel vaker dat hij een recensie geeft van ons programma. Is altijd hartstikke leuk. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Uh, goedemiddag. Met de Haas Breda. Dag meneer De Haas. Uh, ja, uh, meneer Hoes is uiteindelijk toch aangeschoten wild. En uh, ja, daar kan de gemeenteraad vanavond nog over praten. En is het wel zo ernstig en niet zo ernstig. Maar aangeschoten wild is aangeschoten wild. Je kunt niet blijven zitten dan. Vermoed ik. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hallo, met wie? Met Doni uit Maastricht. Ook alweer uit Maastricht. Ja, ook alweer uit Maastricht. Uh, ik ben het oneens met de stelling. En waarom? Uh, waarom? Uh, dat is, uh, kijk wat hij uh, in zijn privé-tijd doet, dat moet hij zelf weten. Zolang hij een ander goed uitvoert. En daar bent u tevreden en, over? Uh, ja, daar ben ik tevreden over. En uh, wat in de weekend staat. Dat ik niet me met een korrelzoot, zo, maar met een kilo zo. Ja, het was de privé volgens mij, maar goed, maakt niet uit. Ja, dat is de privé, wat uh, ja. uh, Want uh, In Engeland hebben ze daar een mooie uitdrukking voor: The talk is cheap when the story is good. <laughs> en daar bedoel ik mee uh, dat uh, willekeurige mannen die, uh, die zich aanmelden bij de privé, die willen daar nou een slaatje naar slaan, uh, zolang het verhaal maar goed is. Ja. Ja, nou, en dat heeft hij ook eh, nadrukkelijk tegengesproken... Die, die tweede affaire die er dan eventueel zou, zou zijn. Stand.nl, goedemiddag. Ja, hallo. Je spreekt met Greta Kuiper, Amstelveen. Greta. Ja, hoi. Nou, ik ben het eens met de stelling. Ik vind, als je in een hotellobby gaat zitten zoenen met een ander... en je bent burgemeester, dan vraag je er gewoon om. En volgens mij wil hij gewoon geen burgemeester meer zijn. Ja, maar ja, dan kan hij toch ook gewoon zeggen... nou, ik stap aan de kant. Ja. Dat lijkt me toch niet. Hij verdedigt zich behoorlijk. Het is misschien leuk om het op deze manier te doen. Een beetje, ja... een beetje show. Maar u, u bent het eens met de stelling, dus onhoudbare positie. Ja. Duidelijk, dank u wel. Stappen.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo met wie? Ik spreek met Charlotte Wolff. Uh, wat mij betreft kan hij zijn functie behouden. Maar ja, dat is natuurlijk wat, wat ik ervan vind. En er is nu natuurlijk zoveel commotie ontstaan door deze situatie. Wij hebben natuurlijk helemaal totaal niets te maken met het privéleven van een ander. Mits het niet criminele acties zijn die, die hij zou doen... Dus, en dan denk ik, dat we, zijn wij nou allemaal van die fatsoensrakkers? En dan denk ik, hij, die zonder zonden is, werpen de eerste steen. Precies, dank u wel. Stamperel, goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag. Hallo, met wie? Ik spreek met Gerda Oud uit Duitsland. Gerda? Uh, ik vind het een belachelijk standpunt. Ik bedoel, wat hij gedaan heeft, is een beetje dom. Maar er zijn wel meer mensen weggekomen met een beetje dom te zijn. Hij mag van mij blijven zitten. Ja. Het, het is privé. Hij heeft helemaal niks crimineels gedaan. Oké. Okay. En de media maakten er een hype van. En ja... Of we niks belangrijkers te doen hebben. Nee, oké. Okay. Nou, dan, dan houden we er zometeen na tweeën gewoon over op. Nog, nog even een paar minuten dan. En we doen nog één telefoontje. Stand.nl. Met wie? Goedemiddag. We hebben veel achtergrond al dus maak uw punt. Uh, als je als echtgenoot niet te vertrouwen bent, hoe ben je dan als burgemeester te vertrouwen? Maar ja, niet te vertrouwen, dat is wat anders, volgens mij toch? Ja, je gaat toch vreemd. Ja, een, een zoen uitdelen, is dat vreemdgaan al in uw ogen ook? Of? Ja. Ja, oké. Okay. Nou ja, het is wel duidelijk. En dat betekent dat u het uh, eens bent met de stelling? Ja, ik ben het eens met, uh, met de stelling. Dank u wel. Nou, we doen nog even eentje dan, omdat dit zo'n lawaai was. Uh, Stam.nl goedemiddag. Met Jan Koren uit Eindhoven. Nou, Jan. Ik heb maar een korte zin. Je bent 24 uur burgemeester. Dat geldt ook voor de telefoon. die wordt 24 uur betaald. De declaraties die je, die je in kunt leveren, die zijn over 24 uur. En je bent 24 uur burgemeester. Dus eh, ik weet niet of het eens of oneens is... maar ik ben, er, ik ben erop tegen dat hij blijft zitten. Ja, duidelijk. Dank u wel. We gaan snel terug naar professor Hans van de Heuvel. Die zit hier bij mij, eh, hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Heeft een uh, studie gemaakt van de integriteit van de bestuurders. Wat vond u van de reacties? Overwegend negatief, als ik het uh, goed beschouw. Maar de anderen, die niet met de stelling eens zijn... Die, daar ben ik het toch wel ook graag mee eens. Want kijk, dit is wel weliswaar privé. En dit had hij niet moeten doen, dat heeft hij ook toegegeven. Ja, en verder is het uit de hand gelopen. En dat kan natuurlijk, maar dat, dat ontgaat hem. Daar, daar, hoeft, daar heeft hij part nog deel aan. Althans, ik geloof hem op zijn woord, dat dat niet waar is. Al die andere affaires die nu kennelijk aan hmm. het licht komen... Kortom, de slotsom is... de gemeenteraad heeft vanavond een dure plicht... om te zorgen dat je dit in de hand houdt. Dat dit goed wordt afgedekt... want anders ontspoort het binnen de kortst mogelijke keer. En dan zijn er alleen maar slachtoffers. Alles en iedereen, u, ook de gemeente. U, u roept die, die fractievoorzitters om niet mee te gaan... in allerlei wildwestverhalen, zoek het goed uit... En, en zet er dan ook echt een streep onder. Ja, ze moeten vanavond in ieder geval een helder antwoord weten. Dan moeten ze al weten wat er nou precies waar. En onwaar is dat onwaar. Daar hoef je niet overal op in, op in te gaan. Dat niet uit te zoeken, al die roddel en achterklap. Maar ze moeten een duidelijk antwoord geven op die affaire... en het daarbij ook laten, want anders ben je, dan, dan loopt het echt ja. uit de hand. Nou, nou is er nog één ding, want een van de bellers refereerde daar ook aan... burgemeester Leers, die ervoor hoes zat... die is daar ook op een, een gekke manier natuurlijk weggegaan... Daar ook, een, ook een integriteitsprobleem zou je kunnen zeggen. Zou dat nog doorspelen in deze situatie, in de beoordeling ik, ja, van de raad? Ik heb een uitvoerige studie gemaakt van die affaire... en dat was geen echte affaire. Hij is ten onrechte, maar dat is ook alweer die politiek... die er zich mee bemoeit en dan verkeerde keert mee bemoeid die dat heeft laten ontsporen maar dat had zo niet gemogen. Nee, dus dat hebben ook ze... in de NRC geschreven ja. rond die dagen. Dus daar kan die, die gemeenteraad wat van leren. Hoe ze dat verkeerd hebben aangepakt, ja. dat zouden ze nu niet moeten doen. Ja, nu overkomt hun dadelijk, als ze niet uitkijken, hetzelfde. En verliezen ze een burgemeester. Of het nou een goede of een minder goede is, dat moet de gemeenteraad bij de, bij de bespreking van zijn uh, conduit. Als, ja. Ja, als de termijn om is, dan moet hij beoordeeld worden. Dan ja. is het tijd om de balans op te maken. Maar niet door de burgemeester door zo'n affaire te laten ontglippen. Ja. En het is. Trouwens, er komt ook een moreel-menselijk aspect aan te pas. Het is, het is echt niet eerlijk om, om hem hier, hierover te laten struikelen. Dat moet je wel netter doen in de gemeenteraad. Dat moet er wel echt iets aan de hand zijn dan zo'n verkeerde zoen nou. in de verkeerde lobby, et cetera. Duidelijk wat u vindt. Hartelijk dank dat u hier was voor de deskundige begeleiding van deze Stand.nl. Professor Hans van den Heuvel. U kunt blijven stemmen op onze site www.stand.nl. Kijk wat daar nu gebeurt. 1364 mensen hebben intussen dat gedaan. 59% eens met de stelling 41%. Oneens, die stelling luidt. De positie van burgemeester Hoes is onhoudbaar. Besluitenstand.nl zometeen. Dit is de dag met Thijs en Elsbeth. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. NCRV.